8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Strijd om Abidjan lijkt beslecht. SGP tegen boete voor trage studenten en mannen met verboden wapens opgepakt. In Ivoorkust lijken de dagen van president Bakbo geteld. De troepen van zijn rival Wattara hebben de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van Bakbo zijn omsingeld. En volgens een woordvoerder van Wattara hebben ze de ambtswoning al ingenomen. Batra's troepen veroverden vorige week het grootste deel van de Ivoorkust. In Abidjan kwam hun offensief tot stilstand. Gisteren werd het met de hulp van de VN en Frankrijk hervat. Internationale en Franse troepen beschoten wapenopslagplaatsen en militaire bases onder meer bij het presidentieel paleis. Ze besloten om in te grijpen om verder bloedvergieten onder de burgers van de Ivoorkust te voorkomen. Het Franse leger biedt bescherming aan zo'n 1900 buitenlanders in Abidjan. Dat zegt een woordvoerder van het Franse leger. Onder de 1900 buitenlanders zouden zeker zeven Nederlanders zijn. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... zijn er in heel Ivoorkust nog 38 Nederlanders... die in noodgevallen snel opgehaald zouden kunnen worden door Franse militairen.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 De steun van de SGP is waarschijnlijk nodig in de Eerste Kamer. Staatssecretaris Zijlstra wil de boete voor trage studenten... komend studiejaar laten ingaan. En volgens de SGP wordt de rechtsbescherming te veel losgelaten... als ook huidige studenten worden getroffen. Zij worden er namelijk door overvallen... en kunnen weinig meer doen om eraan te ontkomen. De SGP wil een overgangsregeling... maar daar lijkt het kabinet niet voor te voelen.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 De politie heeft zeven mannen opgepakt voor verboden wapenbezit. Ze zouden op een schietbaan in Amersfoort met illegale volautomatische wapens hebben geschoten. De mannen hadden zelf een schietclubje opgericht en huurden in Amersfoort een baan. De arrestaties werden verricht naar uitgebreid onderzoek... waarbij de politie op de schietbaan cameraatjes plaatste in kogelgaten in het plafond.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 De zanger Michel Martelly wordt de nieuwe president van Haiti. De kiescommissie maakte gisteravond bekend... dat hij de presidentsverkiezingen van 20 maart... met een overweldigende meerderheid heeft gewonnen. In de tweede ronde tegen de juriste Mirlande Manigat... kreeg hij bijna 68 procent van de stemmen. Na de bekendmaking barstte een volksfeest los... Martelly, die bekend werd als Sweet Mickey, heeft geen politieke ervaring. Vooral onder jongeren is hij populair. Hij heeft gratis onderwijs en andere radicale veranderingen beloofd. Als president wordt Martelly medeverantwoordelijk voor de besteding van miljarden aan hulpgelden. Na de aardbeving van januari vorig jaar op Haiti is 7 miljard euro toegezegd. Jaarlijks raken 65.000 mensen geblesseerd aan het hoofd tijdens het sporten. 16.000 van hen worden daarvoor behandeld op een spoedeisende hulpafdeling. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. Op de voetbal- en hockeyvelden ontstaat het vaakst hersenletsel. In nieuwzuur zei neuropsycholoog Matzer dat alle sporters met een hoofdblessure direct uit de wedstrijd moeten worden gehaald. Volgens hem laten clubartsen hen ten onrechte vaak doorgaan en laten ze hen te snel weer sporten en kan dat tot blijvende klachten leiden. In Kazachstan is vannacht de Gagarin-jubileumvlucht van start gegaan. Een nieuwe Russische soyuz ruimtecapsule is met twee Russen en een Amerikaan vertrokken naar het ruimtestation ISS. De capsule heet Yuri Gagarin. Op het omhulsel is het gezicht van de kosmonaut geschilderd. Volgende week is het 50 jaar geleden dat Gagarin als eerste mens de ruimte inging. Dan het weer nog, het is bewolkt en vooral in het noorden valt wat lichte regen. Er is vrij veel wind en het wordt 11 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Morgenochtend in het noordoosten kans op een bui, daarna blijft het droog. Het wordt morgen 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg. En tegen het eind van de week wordt het zonniger. Nou, weer bij verkeersinformatie. 160 kilometer aan file met een paar opvallende. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade. 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Andere kant op richting Den Haag bij Zoeterwoude. 10 kilometer. Op de A7 vanuit Den Oever naar Zaandam bij Avenhoorn. 4 kilometer. Daar staat een auto in brand en daarom is de rechterrijstrook afgesloten.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De Libische regering wil wel hervormen, maar Gaddafi moet blijven. Straks onze verslaggever in Benghazi. U hoort ook wat Eman El Obadi is overkomen, nadat zijn persconferentie verstoorde... en hardhandig werd afgevoerd. We gaan eerst naar de gewelddadigheden, de strijdende chaos in Ivorkust politiek hadden de Verenigde Naties in die voorkust al de kant gekozen van Ouattara, Maar nu schieten ze de internationaal erkende president ook militair te hulp. En vooral ook het volk. Op verzoek van de VN hebben Franse gevechtshelikopters strijders aangevallen. Van de zittende president Laurent Gbagbo. Die weigert de macht over te dragen. En dat uh, klonk ongeveer zo gisteravond. Commandant die trouw is aan Bakbo zegt dat de aanvallen zijn uitgelokt door troepen van Watara die de VN zouden hebben beschoten. Afin de attribuer la responsabilité au FDS et par conséquent de justifier une réponse ouverte de celle-ci. Strijdende partijen in die voorkeurs leveren opnieuw hevige gevechten met elkaar in Abidjan, belangrijkste stad van het West-Afrikaanse land. Over de situatie daar praten we door met Afrika-deskundige Steven Ellis, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Ellis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat de Verenigde Naties en daarmee dus ook Frankrijk zich in de strijd hebben gemengd? Nou, het is, uh, het is een uh, rare ontwikkeling in de zin dat uh, de Verenigde Naties zit al jarenlang in Ivoorkust... en natuurlijk in principe probeert objectief te zijn tussen de strijdende partijen. Maar ze zijn, uh, de, de VN-troepenmarkt is zelf um, doelwit geweest van de strijdkrachten plus de, de burgerbevolking is in gevaar.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 Nou, ik denk dat dat niet helemaal juist is. Het is waar dat ze hadden eerder misschien kunnen optreden... om uh, burgers van andere landen te redden. En er zijn heel veel in, uh, in, in, in Ivoorkust. Maar de VN zit jarenlang in uh, Ivoorkust... en zijn doel was altijd om een vredesproces uh, te steunen. En dat heeft uh, inderdaad plaatsgevonden... in de vorm van vrije verkiezingen in november vorig jaar. En het probleem was dat... Uh, heeft geweigerd... de resultaten van de vrije verkiezingen... te accepteren. Dus, um, nou, sinds november... je kunt zeggen... De, de, de Verenigde Naties had misschien... wat, wat uh, strenger moeten handelen. Maar nee. ik denk niet dat het... Uh, uh, je kan uh, kritiek uh, doen... op de Verenigde Naties... Um, voor zijn... Uh, uh, voor zijn uh, pogingen om uh, vrede te brengen jarenlang. Ja, maar goed, nu is het dus toch ingegrepen. Gwagbo verwijt dan ook gelijk het Westen dat het partijdig is. naar eigen belangen nastreeft. Heeft hij daarin een beetje gelijk? Uh, ik, ik, denk, ik vind het niet. Uh, in de zin dat het is waar dat Ivoorkust jarenlang een soort lieveling was van Frankrijk. Je kan zeggen dat het een neocolonie was. De uh, Franse uh, zakenwereld deed goede zaken in, uh, in Ivoorkust. Maar als je goed kijkt bijvoorbeeld naar de cacao sector. Ik moet zeggen, Ivorcus is de nummer één producent van cacao in de wereld. Yeah. Dat is wat wij hebben in onze chocolade. Uh, dat is een belangrijk sector, maar als je goed kijkt naar die grootste bedrijven... er zijn een aantal inderdaad Ivoriaanse bedrijven, uh, Amerikaanse bedrijven... het is al lang niet meer de monopolie van, uh, van, van Frankrijk. Ja. Dat komt ten dat komt goed aan de Ivoriaanse bevolking ook, wat daar geproduceerd wordt. Nou, die, dat zijn die Voriaanse boeren. Nou, er zijn altijd uh, grote vraagtekens geweest over wat gebeurt met uh, vooral de winst van de cacaoproductie tussen de boeren en tussen de internationale exportmarkten. Ja. Uh, omdat al decennia's lang, en dit is wel voor de tijd van de heer Bagbo, uh, de politici uh, nemen hun... Uh, zo te zeggen, belastingen uit die cacaoproductie. Cacao het is, is een heel uh, ontransparant systeem. Meneer Ellis, laten we heel even in de toekomst kijken. Um, stel dat het ja, lukt, laat ik het dan maar zo omschrijven om uh, Gbagbo, uh, Gbagbo te verdrijven. Uh, hoe heeft u enig idee hoe het verder gaat dan met Ivorkus? Stel dat Guatara um, inderdaad president wordt. Nou, de, de hoop was altijd dat als Watara die internationaal herkend is als de winnaar van de vrije verkiezingen vorig jaar, en dat zijn de eerste vrije verkiezingen eigenlijk sinds de jaren negentig, mm -hmm. omdat er waren verkiezingen in 2000, maar die, die waren helemaal niet juist. Uh, ik was daar in die tijd. Um, uh, de hoop is dat Ouattara internationaal herkent, de macht overneemt en dan heel snel uh, vrede kan stellen en uh, de, de mensen. Maar gaat kunnen... hem dat lukken? Nou, dat hangt. Hoe, hoe meer er wordt uh, gevolgd in de straten van Abidjan, hoe moeilijker dat wordt. Ja, want dan zal hij de wonden moeten herstellen. moet ja, moeten helen. Precies moeilijker dat wordt. Dus uh, als dat niet, uh, als uh, de strijdkrachten van Buikbo niet, die, ja, ik zou zeggen binnen 24 uur of een paar dagen, ja. als ze niet over, uh, overgeven, ja. dan uh, opgeven, dan... Uh, dan uh, uh, is het heel moeilijk, omdat er zijn zulke, zulke, zulke wanden van al die vechten van de laatste tijd. Ja, daarmee is, is al het goede van die, van die democratische verkiezingen al bijna weer teniet gedaan. Zo lijkt het. Inmiddels uh, vluchten mensen ook het land uit. Wat voor consequenties heeft dat voor die regio? Nou, dat is heel zwaar consequenties voor de regio. Nou, het nou, buurland Liberia heeft nu heel veel, honderden duizenden vluchtelingen op zijn territoire. Uh, en zoals iedereen weet, buurlanden, Liberia, Sierra Leone en andere, zijn zelf slachtoffer van burgeroorlog geweest. Ja. Maar Ivoorkust is een heel uh, invloedrijk land. De, de, de, de, de, een kwart van de bevolking bestaat uit buitenlanders, uit landen zoals Mali, Burkina Faso enzovoort. Dus als. Uh, als mensen moeten terug naar hun geboorteland... en als de economie van die voorkust helemaal plat gaat... dat zal duidelijk consequenties hebben voor de hele regio West-Afrika. Ja, en In is belang dat het zo snel mogelijk daar afgelopen is. Steven Ellis, Afrika-deskundige. Hartelijk dank voor uw verhaal. Zo gaan wij naar Libië, want laten we dat vooral ook niet vergeten. De opstandelingen in het land vinden de internationale steun nauwelijks helpen in hun strijd tegen Gaddafi. Straks daarover het laatste nieuws is naar John Bakker. Hoe is het op de weg, John? Heel normaal. Voor dit tijdstip 50 files, 170 kilometer bij elkaar. Een paar opvallende. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoge Made, 8 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. De andere kant op richting Den Haag tussen Roelofaar en Zween en Zoeterwoude, 11 kilometer. En het is ook langzaam rijden op de 12 vanuit Utrecht naar Den Haag. tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zei het al even, de Libische regering is wel bereid om politieke hervormingen door te voeren. Maar Gaddafi moet dan wel aan de macht blijven. Om te voorkomen dat het in Libië net zo'n chaos wordt als in Somalië of Irak. Want Gaddafi heeft een symbolische betekenis, zegt zijn regeringswoordvoerder Moussa Ibrahim. He has this symbolic significance for the Libyan people. What kind of political system is implemented in the country is a different matter. We can talk about it. We can have anything: elections, referenda, anything. In Benghazi, het gebied waar de opstandelingen het nog altijd voor het zeggen hebben in het oosten van Libië, is verslaggever Lex Runderkamp. Lex, de regering wil verkiezingen houden of een referendum als Gaddafi maar aan de macht blijft. Wat denk jij? Zullen de opstandelingen daar genoegen mee nemen? Lijkt me niet, hè? Nee, het is, het is, het, de vraag is eigenlijk al, hem stellen is bijna beantwoord in dit geval. De, de, ja, de, maar goed, ik begrijp de afkeer in dit gebied waar ik zit van de familie Gaddafi. En dat geldt van de oude, de oude man, de kolonel, maar ook zijn zonen. Uh, ja, is zo extreem. ...dat ik gewoon uit uh, die observatie al bijna kan zeggen van het, het lijkt me onmogelijk. Maar ja, je weet het, politiek moet je nooit, nooit zeggen. Als mensen met hun rug tegen de muur komen te staan... ...gaan ze uiteindelijk misschien toch akkoord met, met politieke compromissen... ...die je in het begin voor onmogelijk hield. Dus kort gezegd, iedereen haat Gaddafi hier. Uh, maar ja... Wat zegt dat? Dan naar de, de echte strijd. De westerse luchtacties zijn uh, twee weken bezig. Bombarderen. Hoe is de stand van zaken? Nou, ik moet je zeggen. Ik merk een omslag hier in het gebied onder de rebellen. Uh, tot voor kort. En dan bedoel ik echt tot een dag of twee geleden. Als je begon over die, uh, over die luchtaanvallen, dan was iedereen vol lof. Er werd iedere dag geroepen dat Sarkozy de grootste held van de wereld was... en dat Obama geweldig was. En ik werd zeg persoonlijk bedankt elke dag voor de F-16's die vliegen. Er is mij al een Libische nationaliteit aangeboden. Ik krijg oh. gratis van huis aan zee als ik wil, letterlijk. Oh. Maar uh, Omdat wij zulke goede zaken doen. Maar de afgelopen dagen, vooral rond die pijnlijke strijd rond die steden hier in het oosten... Die de ene dag in handen van Gaddafi zijn, de volgende dag voor een deel weer van de rebellen, die harmonica oorlog. Staan ze hier toch ook nu nog steeds meer aan te kijken van ja, wat, wat, wat gebeurt er nou vanuit de lucht? Ik heb even de NAVO-persberichten erop nagekeken, en daaruit blijkt dat er in de, uh, sinds de NAVO de zaak heeft overgenomen 218 luchtaanvallen zijn geweest. En dat wil niet altijd zeggen dat er kogels worden gebruikt, want als ze radar gaan jammen, dan gebruiken ze ook vliegtuigen. En dat er in de afgelopen dagen. Uh, bijna geen gronddoelen zijn aangevallen. Dus ik merkte gisteren voor het eerst op, bij mensen op straat, maar ik was ook uh, bij, in een, bij een oliemaatschappij en uh, hier bij de Nationale Raad, het best, Latijnlijke Bestuur, en die beginnen openlijk nu uh, op, ook op camera's hun twijfel te uiten van ja, als het op deze manier moet, dan, dan, dan schieten we er niks mee op. Elke dag vallen hier honderden doden in die, in die strijd op de grond. En het vergaderen, dat, dat begrijpt me niet helemaal. Nee, het maakt en daar aflaat hij misschien, als ik dat, mag ik dat al één ja, ja, kort ja. zeggen, want dat is, is wat ik altijd al had willen doen. Ik moet eigenlijk jullie het weerbericht van Libië gaan, gaan uitleggen, want de <laughs> NAVO gebruikt voortdurend het argument dat het... Nou, dan gaat hij net op het meest spannende hey. moment, valt hij weg. Uh, uh, Lex, je viel net even weg, dus je moet nog even beginnen over dat weerbericht uh, van Libië. Oké. Okay, het... Het weerbericht van Libië, dat heb ik altijd op de radio een keer willen vertellen. Het is hier kort gezegd uh, vrij zonnig, uh, heel lichte, lichte bewolking af en toe. En dat is relevant omdat de NAVO-persberichten uh, uh, ook steeds spreken van dat het te slecht weer is om, om acties te ondernemen. Althans, dat was voordat de NAVO het overnam. En de Amerikanen zeggen dat ze wat langer blijven vliegen hier omdat het zo slecht weer is. Terwijl, als wij hier het drama kijken, nou, wij zouden permanent zomer in Nederland noemen. Uh, er is wel eens bewolking, er is wel eens wat wind, mm. maar om nou te zeggen, dus het, het idee dat wij hier steeds horen uit het westen dat het door vanwege het weer weinig gevlogen kan worden, is geen enkele Libiër, en zeker niet in oost libië die dat overtuigt. Nee. Nou lijkt die strijd inmiddels een beetje op Hamburger Hill, steeds maar weer het uh, veroveren van die berg. Hoe lang houden ze dit ja. vol, dit kat-en-muisspel? Ja, de, de, de meest dramatische formulering die hier iedereen doet is wij staan hier Nee, Nou dan laat ik een ander voorbeeld geven. Mensen hebben hier, dat vond ik een mooie kreet, die zeggen wij hebben nog maar één keuze. Dat is om vechtend ten onder te gaan op straat of vermoord te worden in onze huizen door het leven van Gaddafi. Ja. Dat is de mentaliteit. Uh, maar Alex, dan blijft natuurlijk uh, die westerse steun. Hè, die, die opstandelingen uh, zien zichzelf wel winnen. Maar dan met luchtsteun van de NAVO. Want die heeft nu uh, het commando. Maar dat zit, er gewoon, dat zit er toch niet in voor ze. Hè? Beseffen ze dat wel? Nou, ze begint, dat bedoel ik met de kritiek die loskomt. Dat beginnen ze <laughs> zich heel erg te beseffen. Ze hebben alsmaar gerekend van... nou, uh, In het open veld worden de zware wapens van Gaddafi uh, door de luchtmacht vernietigd. Uh, en dan kunnen wij uh, met, ons, uh, met onze kleinere wapens die steden intrekken en daar de zaak uh, uh, bevrijden. Maar dat redden dat, ze dat, niet. Die, dat heeft een paar dagen gelukt en uh, dat lukt nu niet meer. Uh, en dat, ma dat maakt de strijd gewoon ontzettend moeilijk. Gaddafi zit in veel gebieden. Daar waar hij kan, gaat hij in de buurt van de olieinstallaties zitten. Nou, die worden door, door, door, door het westen niet gauw, gauw gebombardeerd. Dus daar is een slim kat- en muisspel gegaan. Dus Ze hebben hun zware wapens voor een deel gebruikt, niet meer. Ze rijden dezelfde jeeps als de, uh, als de, als de rebellen. Dus er is een moeilijk onderscheid te maken wie is rebel, wie is Gaddafi aan het front. Ja, dus, het, is, het is gewoon heel erg moeilijk. Lex Hunderkamp in Benghazi, dankjewel. Ja, dan hebben we ook nog een man, El Obeidi, weet u nog, die vrouw die anderhalve week geleden in de Libische hoofdstad Tripoli een hotel binnenrende eh, leeft onder huisarrest. Ze mag niet met journalisten praten, maar het lukte CNN om haar uh, telefonisch te interviewen. Op 26 maart zagen Westerse journalisten dat ze met geweld uit het hotel werd weggehaald. Daarna werd ze naar de gevangenis gebracht. De Libische regering wilde dat ze een verklaring zou afleggen op de staatstelevisie. Before they took me to prison, they bought me new clothes and said he would take me to Libyan State TV station so I could retract my statements and say that those who kidnapped me were actually the revolutionaries. And when I refused, they took me to jail for the arrest. Eman el obaidi ze zegt dat ze naar het hotel was gegaan om over haar verkrachting te vertellen. Libische agenten hadden het op haar gemunt omdat ze uit het oosten van het land komt. Het deel dat in handen is van de opstandelingen. Volgens de Libische regering was ze dronken, mentaal onstabiel en een prostituee. Daar moet ze hard om lachen. The Libyan government, when someone protests, they say he's taking hallucinogenic pills. And when someone demands their rights, they say he is mentally retarded. They accuse me of being mentally retarded and an alcohol addict. In Libya, the government has no rationale to what is happening in the country other than accusations. Het regime beschuldigt iedereen die kritiek heeft op het beleid zegt Eman El-Obaidy. Gisteren zegt ze is opnieuw gekidnapt omdat ze zich op straat had begeven. And yesterday I was kidnapped by a car and they beat me in the street and then me here after they dragged me around. He told me whenever you leave the house we will do this to you. Mind I was not allowed to leave the house or see the journalists. Ja, nou, toch is ze niet bang zegt ze tegen CNN. Ze sterft liever dan dat ze haar eer verliest. مش خاف يعني عشان niet I don't die dying is more of an honor than having been denied my freedom my family and my dignity I have a right to defend myself and not scared of meer over uh, Iman Al Obaidi vindt u op onze website daar vindt u ook dat interview uh, met CNN NOS.nl .no. Vijf en half negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Verslaggever Louis Dekker onderzoekt deze week de voor- en nadelen van de elektrische auto. Tot nu toe is Louis goed op weg, maar stel dat die elektrische auto pech krijgt... of toch die accu's leek raken. wat dan Louis? Ja, dan bellen we hè, dan gaan we naar een praatpaal. Zo heet dat toch Ja, nou, je hebt toch een mobiele telefoon, dat kan toch ook. <laughs> ja. ja, Nou, er is wel een club in Nederland die natuurlijk met die eh, vraag <laughs> bezig is. Dat is de ANWB, Marco van Enenaam is daar de elektrisch expert. De vraag is, wat gebeurt er als we stranden? Kunnen we dan eh, geholpen worden zoals met iedere auto? Nou ja, het, eh, in de eerste instantie is dat het lastige, want je zou een, een oplaadpaal moeten vinden. Of je zou een toepassing moeten vinden dat je eh, op locatie zeg maar, opgeladen kan worden. Uh, en daar wordt wel hard aan gewerkt. Die is er op dit moment uh, nog niet volledig. Uh, maar die gaat er als het goed is wel komen, ja. Maar dat is het oplaadprobleem. Er kan natuurlijk ook een kinderziekte zijn. Er kan iets gebeuren met mijn auto waardoor ik denk, ja, hij doet het niet meer. En dat is alles wat ik weet. Ja, nou ja heel veel, uh, we zien sowieso een hele andere techniek in de auto die nieuw is. Uh, daar, daar kunnen pech op, uh, pechproblemen op ontstaan. Uh, maar ook heel veel uh, pechgevallen zullen hetzelfde zijn. Er zitten nog steeds banden, een 12 volt systeem, verlichting. Uh, van alles op die we nu ook kennen. En in principe zijn we daarop voorbereid. Rijden met een stekker. Dat is wat ik deze week doe. Ik begin er langzaam maar zeker aan te wennen. Ik ben niet de enige in Nederland. Er zijn al wat mensen die het al een tijdje doen. Maar dat zijn vaak of als het ware zelfgeknutselde auto's. Ja, ik zeg het wat cynisch. En een paar mensen die 12 jaar geleden dachten visionair te zijn. Maar hoeveel zijn het er nou eigenlijk? Nou ja, tot op heden, uh, de laatste cijfers die ik ken zijn zo'n 500, 600. En dat zijn dan ook de auto's in het Lauwman Museum. Uh, maar op dit moment zitten we zo op 500 auto's. Dat gaat naar het einde van het jaar toe naar uh, een 3000, 2 jaar 3000, wat proefprojecten. En dat is de zachte, de voorzichtige aanloop. En wanneer gaat het echt hard? Nou ja, we werken toe tot 20.000 auto's in, in 2015. En ergens tussen 2015 en 2018 ligt ongeveer het break-even point voor de elektrische auto. Dan is hij net zo duur als de normale auto. En dan is het moment dat ook de consument in gaat stappen. Dus zeg maar na 2015 verwachten we de consumentenmarkt en dus ook de massa. Ja, want nu rijd ik in een auto die ik zou kunnen kopen. Moet nog wel heel lang wachten trouwens. Wijven nee. bedoeld in eerste instantie en voor overheden. Maar... 35.000 euro, dan denk ik, ja, daar staan ook hele mooie BMW's, Audi's, mooie Renault's, mooie Peugeot's. Waarom zou ik in hemelsnaam dit doen? Dat is nu nog het probleem, hè? Ja, zeker. En uh, zolang die prijs niet naar beneden gaat, zal ook de auto minder aantrekkelijk zijn. Mensen baseren de, de aankoopkeuze toch op, uh, op de aanschafwaarde van de auto. Uh, wat je wel ziet bij bedrijfsonderdelen, daar waar een, een business case gemaakt wordt, uh, zie je wel dat hoge aanschafwaarde niet zo heel groot probleem is, omdat de kosten die daarna komen, de stroomkosten veel lager zijn. En ook de onderhoudskosten zijn lager. Dus dat zal je ook de komende tijd zien, dat niet de massa, de consumentenmarkt overgaat, maar veel meer de, de, de niches, ja, de, de, de bedrijven, postbedrijven, taxis, uh, streekvervoer, zeg maar, wat veel in de stad rijdt. Mijn grootste probleem na één dag elektrisch rijden is het opladen. Ik ben de hele tijd naar de dashboard aan het kijken. Ik heb strandangst, strandvrees, hoe je het ook wil noemen. Hoe zit dat met die oplaadpunten? Is dat het grootste probleem? Er zijn er veel te weinig. Er zijn er veel minder dan de bedoeling was. 10.000 over een jaar. Nu zijn er geloof ik ruim 200. Tja. Uh, ja, ook met 10.000 palen gaan we het niet redden. Uh, wil in het weg palen neerzetten heeft ook niet zoveel zin. We moeten kijken wie er gaan rijden. Nou, dat zijn dus mensen bij bedrijven en mensen die een eigen opritje of een, een, een garage hebben. Nou, je zal dus ook een basisnetwerk van oplaadvoorzieningen moeten maken bij mensen thuis en bij de, bij de werkgever. Zodat je een basis hebt en eigenlijk moet je dan tussen de stedelijke gebieden, want in de stad kan je goed met die auto uit, uh, zal je een netwerk van ofwel snel laden ofwel... Nou ja, uh, welke optie dan ook, maar waarschijnlijk snelladen moeten creëren waar je heel snel even een extra stoot als backup aan stroom kan krijgen. Goed, Lara, Marcel, ik blijf hier nog even staan. Ik heb <laughs> nog wat stroom, straks gaan we de kap openen en kijken wat eronder zit. Ja, maar het blijkt toch wel, Louis, iedere dag dat stroom tot nu toe het probleem is en dat Nederland wat dat betreft nog niet klaar voor is. Jij gaat verder, hè? Straks? Ja. Goed zo, Louis Dekker. We volgen hem op zijn tocht de hele week trouwens in zijn elektrische auto.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 Hier hij. Radio 1, het NOS-journaal. Dagen van de president van die Ivoorkust lijken geteld. En arrestaties vanwege illegaal wapenbezit. Het is half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. In Ivoorkust lijken de dagen van president Bakbo geteld. De troepen van zijn rivaal Wattara hebben de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van Bakbo zijn omsingeld. En volgens een woordvoerder van Wattara hebben ze de ambtswoning al ingenomen. Watara's troepen veroverden vorige week het grootste deel van Ivoorkust. Maar in Abidjan kwam hun offensief tot stilstand. De situatie is nog steeds niet veilig. Artsen zonder grenzen zit in Abidjan. En daar hebben ze de grootste moeite om mensen te helpen. Eén team bijvoorbeeld zit in het ziekenhuis al drie dagen vast. Op zich misschien een goede plek om vast te zitten, maar um, het kan niet bevoorraad worden bijvoorbeeld. Hè. Het is zo gevaarlijk om de straat op te gaan, dus het is, het is gewoon erg moeilijk om, uh, om, om het ziekenhuis enzovoort weer te bevoorraden. In die voorkeur zitten nog 38 Nederlanders die in noodgevallen snel opgehaald zouden kunnen worden door Franse militairen. De politie heeft zeven mannen opgepakt voor verboden wapenbezit. Ze zouden op een schietbaan in Amersfoort met illegale volautomatische wapens hebben geschoten. Die mannen hadden zelf een schietclubje opgericht en huurden in Amersfoort een baan. En de arrestaties werden verricht na uitgebreid onderzoek, vertelt de politie. Nou, we hebben onder andere in het onderzoek gebruik gemaakt van camera's en dat heeft alles te maken met uh, dat je uh, ook uh, bewijsmatig moet kunnen aantonen dat je natuurlijk de juiste verdachten in beeld hebt en kunt aanhouden daarvoor. En dat waren hele kleine camera's die de politie had verstopt in kogelgaten in het plafond. Exploitant TEPCO van de energiecentrale in Fukushima is begonnen met compensatiebetalingen. Dat geld wordt uitbetaald aan lokale overheden in Japan om mensen te helpen die vanwege de nucleaire crisis hun huis hebben moeten verlaten. Het gaat om voorschotten, omdat de definitieve schade nog niet bekend is, maar vaststaat wel dat het om enorme bedragen gaat. Jaarlijks raken 65.000 mensen tijdens het sporten geblesseerd aan hun hoofd. 16.000 daarvan moeten behandeld worden op de eerste hulp. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. Het gaat vooral bij voetballers vaak mis, zegt neuroloog Van der Naald. Nou, bij voetbal uh, is het, ja, het is een contactsport. Dus wat je eigenlijk ziet is het uh, meest voorkomend hoofd hoofd-hoofdcontact of ook ellebooghoofdcontact. Volgens artsen moeten sponsors, sporters... met een hoofdblessure direct uit de wedstrijd worden gehaald. Maar dat gebeurt nog veel te weinig. Een zanger wordt de nieuwe president van Haiti, Michel Martelly. Gisteravond werd bekend dat hij de presidentsverkiezingen van 20 maart... met een overweldigende meerderheid van bijna 68 procent heeft gewonnen. En na de bekendmaking barstte een volksfeest los... in de straten van Port-au-Prince. Martelie werd bekend als Sweet Mickey en hij heeft geen politieke ervaring... maar hij is populair, vooral onder jongeren. Hij heeft gratis onderwijs en andere radicale veranderingen beloofd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. We staan aan het begin van een periode met droog en vrij zonnig weer. Alleen de komende 24 uur zouden er wat regen kunnen vallen. Vanochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe... en komt er vanaf Engeland een gebied met neerslag opzetten. De neerslag zal in de loop van de ochtend het westen van het land bereiken en dan verder naar het oosten trekken. Vanmiddag blijft het bewolkt. De neerslag trekt naar het oosten weg, waarna het even wat droger wordt. Maar later in de middag lijkt vooral het zuiden weer met wat regen te maken te krijgen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 11 graden in het noorden en 15 tot 17 graden in het oosten en zuiden van het land. De zuidwestenwind trekt nog iets verder aan en wordt wat vlager van karakter. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en valt er af en toe wat lichte regen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 9. Morgen, woensdag, is het op wat lichte regen in het noorden na droog en zien we af en toe de zon. Met lokaal meer dan 20 graden in het zuiden is het erg zacht. Daarna droog en steeds meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat wel een paar graden omlaag, maar de krachtige aprilzon maakt dat meer dan goed. Ah, we hebben even verkeersinformatie. 170 kilometer aan file op de Nederlandse wegen. Vrij veel vertraging op de A4, Den Haag-Amsterdam. In beide richtingen, bij Zoeterwouden, 7 kilometer. Een kapotte auto op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Zorgt daarvoor 8 kilometer file. Wegwerkzaamheden op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij Nieuwlanden zorgen voor een file van 3 kilometer. En door de files op de A4 loopt het ook vast op de N11 Bodegraven richting Leiden voor de aansluiting met de A4 6 kilometer.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 Morgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De vastgoedfraudezaak, klimop, is een stuk ingewikkelder geworden. De zaak waarbij projectontwikkelaars, pensioenfondsdirecteuren... en vastgoedhandelaren jarenlang tientallen miljoenen euro's... bij hun bedrijven zouden hebben weggesluist. Een deels toegekend wrakingsverzoek zorgt ervoor... dat twee rechtbankvoorzitters zich apart over de zaak gaan buigen. Gerben van der Marels heeft samen met Vasco van der Boon het boek... de vastgoedfraude en volgt die zaak... Geber van der Marrel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het begon met een gedicht, dat bracht de rechter in problemen. Het gedicht, de pruimenboom. Toen volgde een wrakingsverzoek en nu krijgen twee verdachten een andere rechter. Zijn dat trouwens de belangrijkste verdachten? Nou, die moet je zien als middelgrote verdachten. Uh, de, de, de allergrootste verdachten, die krijgen toch weer uh, die rechter die... Uh, zich uh, zo goed bedreven heeft in uh, poëzie. Ja. Uh, maar deze middelgrootverdachte. ja, die moet toch echt een andere rechter krijgen. Want de uh, schijn uh, van onpartijdigheid heeft hij tegen zich. Dus hij is eigenlijk. Uh, nou ja, uh, mogelijk vooringenomen. Ja. En, en heeft hij dat, zit hem dat dan in dat hij dat rijmpje. alleen voor die twee verdachten heeft voorgedragen? Dat versje? Ja, ja ik las er zelf bij. Het was een hele rare, heel raar moment. Uh, uh, uh, twee weken geleden op een vrijdagavond uh, uh, na een hele lange slopende uh, zitting uh, en terwijl eigenlijk de rechter zo'n beetje klaar was met het voordragen van alle feiten, um, dat is eigenlijk op het moment vlak voor de pauze heeft hij dat gedicht uh, voorgedragen een deel daarvan. Uh, nou ja en de laatste regel die hij voorlas is aan een boom zo volgeladen uh, mist men feiten En dat is vooral verkeerd gevallen uh, en wat die raadkamer nu zegt van ja het had helemaal geen functie. Waarom las hij dat nou voor? Hij had eigenlijk die verdachte daarop moeten laten reageren. Dan had het nog een functie gehad. Maar ja, toen hij klaar was met het gedicht, uh, toen begon de pauze. Dus in dat opzicht uh, had, het, had het geen enkele zin om het uh, op dat moment voor te dragen. Maar is het niet een hele vreemde en ook wel spectaculaire ontwikkeling dat voor een deel van de verdachten uh, ja, een nieuwe rechter zal verschijnen voor een andere uh, groep? Uh, die zullen het gewoon met de ouder moeten doen. Nou ja, dat is zeker spectaculair, want... Uh, de zaak werd eerst gepresenteerd als één geheel. Hè. Er waren, waren eerst zelfs iets van vijftig verdachten. Namelijk met een, met een belangrijk deel is geschikt. Omdat het, nou, de rechtbank die, die grote groep helemaal niet eens aankomt. Uh, toen is er een groep van veertien overgebleven. En die werden ook echt als groep behandeld. Waarbij dus nou ja, eigenlijk die hele zaak aan één stuk elke week weer andere verdachten... en dan met een gezamenlijk requisiteur van het Openbaar Ministerie... en een gezamenlijk pleidooi aan het eind... zou de rechter tot een, uh, tot een oordeel komen. Uh -huh. En nu wordt de zaak eigenlijk opgebroken in twee stukken. Hè, de ene groep van twaalf verdachten... en de andere kleinere groep van twee verdachten... die nu succesvol gevraagd hebben. Dat maakt het toch ontzettend ingewikkeld en complex. Ja, dat is heel, heel gek, want er zitten dus twee rechters bij. Die mogen dus wel uh, beide zaken doen... Uh, maar voor die andere twee moeten ze dus een nieuwe voorzitter of een nieuwe derde rechter moeten aanschuiven. En die moet zich ook helemaal inlezen in ja. het dossier. En als je nagaat dat het 200 orders beslaat. Uh, ik, heb, ik heb een van die verdachten gesproken, Hans van Tartwijk, hè, die, uh, die succesvol gevraagd heeft. En die projectontwikkelaar die zegt van ja, ja, ik weet eigenlijk niet of ik hier nou zo ongelooflijk blij mee moet hm. zijn. Uh, want hoe lang gaat het nu nog duren voordat ik, uh, uh, uh, ja, voordat ik weet... Uh, wat de eventuele straf gaat worden hè, als ik word veroordeeld. Misschien kan jij me even bijpraten, Gerben. Uh, nou, het, het, het, het strafdossier is immens. Ja. Uh, maar het zou best kunnen dat we natuurlijk al rechters zitten mee te lezen op de achtergrond. Okay. Hè. Dus ja. het, is, het is voor de rechtbank Haarlem, het staat ook ongelooflijk veel op het spel... Hè, om, dit, om dit soepel te laten verlopen. Dus uh, ik denk dat er nu iemand, uh, uh, misschien al sinds, uh, sinds twee weken geleden... in een razend tempo dat, uh, dat uh, dossier tot zich neemt. Ja. En, en het dan overneemt? De, de gevraagde ja, rechter zich helemaal terugtrekt? Ja, die zal het toch gewoon over moeten nemen. En uh, uh, uh, uh, ja, wat dat betreft een, uh, uh, echt een breuk met, uh, met de opzet uh, zoals het oorspronkelijk was... bedoelt namelijk uh, één grote zaak uh, waarin alles tegelijkertijd wordt behandeld. Ja, nou dan wachten we dat maar af. Dat zou dan inderdaad wel weer een, een spectaculaire weer een omwenteling zijn in deze zaak. Gerber van der ja. Marel, dan bellen we weer. Graag. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Okay. Wij gaan naar Mark Robin Visser, want um, de camping op de camping is het fijn, maar zou dat ook zo zijn, in Zeist, daar wonen een paar honderd arbeidsmigranten op een camping, en die moeten binnen tien dagen hun biezen pakken. Mark Robin is op camping Dijsselburg, hoe ziet het er daar eigenlijk uit Mark Robin? Nou, het is, uh, het is een beetje een verouderde camping, geloof ik dat je wel mag zeggen. Er staan hier voornamelijk sta uh, Daar zijn tussen die oude sta wat wat nieuwe uh, caravans uh, geplaatst. Het zwembad is dichtgegooid. En uh, ja, ik sta nu voor de plattegrond van die camping te kijken. En ik sta even met een van de bewoners, mevrouw van Ekeren. Ja, het is een beetje veranderd, hè, hier? Ja, heel, uh, heel erg, ja. ja. Waar woont u nou hier? Kunnen we dat hier uh, is dat hier ongeveer, bij dat kleine struikje? daar? Ja, bij B ongeveer. Ja, hoe lang woont u hier al? Uh, vanaf dat het uh, de camping overgenomen is. En dat, uh, dat is? Daarvoor al. Uh, Een paar twee, jaar? Ja, nou, ja. twee ja. jaar. En dat komt omdat u uw huis uh, verkocht heeft? Ja, klopt. Zo bent u hier terechtgekomen en nu zit u ineens tussen allemaal Oost-Europeanen. Zoals bijvoorbeeld uh, Dora Patas Pataskova, zeg nee. ik het goed? Nee, ik nee. ben Patochova. Pa zeg nog één keer. Patochova. <laughs> Goed zo. Uit Slowakije. Ja, helemaal. Uh, u spreekt hartstikke goed Nederlands. We zitten net al een tijdje te praten. Wat voor werk doet u hier in Nederland? Uh, ik werk uh, bij Utrecht, bij V&D Magazine. Als je medewerker bij de webshop. De webshop van Vroom en Dreesman. Ja ja, ja, ja, ja. En wat doet u daar voor werk? Uh, eventjes de leren om te controleren of die gaan goed, uh, gaan niet goed. Uh, alles van de maten, van... van uh... ja. En waar woont u hier op de camping? Kunnen we dat. Uh, Heeft ja. u een caravan? Ja, ik heb een caravan. een heel mooie caravan. Uh, een hele mooie caravan? <laughs> ja, een hele mooie caravan. <laughs> Hoe bevalt het hier op de camping? Heel goed. Heel goed. Hartstikke super. Hartstikke leuk. Ja, met wie woont u in de caravan? Uh, ik woon daar met mijn vader. Um, samen met mijn vriend en uh, ook met de broertje van mijn vriend. Dus dat zijn totaal vier personen? Ja, totaal vier personen. Ja. En jullie hebben elkaar hier op de camping leren kennen? Ja, dat klopt. Ja. ja. En ja, uh, ik kan niet anders zeggen dat de mensen uh, gastvrij zijn en vriendelijk. En uh, ja, eigenlijk nooit problemen. Eigenlijk nooit problemen. En ik heb gehoord dat er voor die tijd, dus een aantal jaren geleden... wel vaak problemen op deze camping waren. Nou, dat viel ook wel mee, maar uh, qua herrie... Ja. Uh, of lawaai is het, uh, moet ik zeggen, is het nu rustiger dan toen het gewoon camping was. Nou De camping ligt uh, afgelegen van, van, van de plaats Zeist. Uh, een beetje in de bossen verscholen. Er is hier een groot recreatiezwembad uh, naast uh, gebouwd. Ja. En verder valt er hier in de omgeving niet zoveel uh, te beleven. Er valt hier niet zoveel te doen. Ja, dat klopt. Uh, maar uh, helemaal volgens mij wij kunnen wij uh, hier uh, helemaal heel goed leven. Dus... Uh, alles hebben wij hier bij elkaar. Ja. U bent hier wel tevreden in uw caravan? Ja. Ja. Ja, dat kan ik zeggen. Ja. Toch uh, heeft de rechter uitgesproken dat het hier uh, binnen tien dagen uh, ontruimd moet zijn... omdat dit een camping is waar je niet definitief mag wonen. Waar gaat u naartoe? Uh, eerlijk gezegd weet ik niet. Uh, ik wou heel graag uh, hier wonen verder als dat mag. Maar uh, dat vind ik uh, helemaal vreselijk als uh, iedereen moet aan werk. Dus, uh... U heeft eigenlijk geen alternatief. U weet niet waar u heen moet? Nee. nee. Weet u waar u heen moet? Um, ik geloof dat ik buiten de regeling val, ja. omdat ik... Uh... Ja, dan boft u dan. Zit u straks op een lege camping? Ja, dat wel. <laughs> Maar, uh, hier zo onder, onder de bomen. Of? <laughs> ja, in een tent. <laughs> of in een tent. Ja. ja maar, nou ja, veel sterkte in ieder geval met u. Ik hoop dat u wat vindt, want anders dan... Uh, ja. Dan moet u in de V&D gaan wonen. Ja, bijvoorbeeld. Dus <laughs> is dat wat. Maar dat vind ik uh, helemaal, absoluut geen goede oplossing. Sterkte. Ja, bedankt. En u ook, op de lege camping. Ja, dank u wel. 50 jaar na Yuri Gagarin is er weer een Soyuz ruimtecapsule gelanceerd. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nog 150 kilometer aan file, niet al te veel bijzonderheden meer. Wel vrij veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij dorp, 8 kilometer. Bij werkzaamheden op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen. Bij Nieuwlanden 3 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar. Voor Wassenaar 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 3, 2, 1. Booster ignition. En liftoff. Lancering van de Russische sojus ruimtecapsule Dat gebeurde in Kazachstan. Het is een uh, jubileumvlucht. Die heeft er eerder over gehoord in het Radio 1-journaal. Het is precies 50 jaar geleden dat uh, Yuri Gagarin de ruimte inging. De Damkring verliet. Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers heeft zelf ook een vlucht met de Sojus gemaakt. Dat was uh, in april 2004. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt die Sojus tot zo'n uh, betrouwbare raket... dat we nu uh, een 50-jarig jubileum vieren? Uh... Alle kinderziekten eruit zijn en hij wordt elke keer weer opnieuw gebouwd. Uh, ze weten precies hoe die in elkaar zit. en dat heeft natuurlijk uh, een voordeel. Als iets het doet, dan, uh, dan moet je het zo houden. Dat is een mm -hmm. beetje het motto van de Russen. En het werkt, hij gaat uh, uh, op tijd en uh, het weer maakt niet uit. Er is een beetje wind staan. Maar dat was wel eens anders, begrijp ik? Uh, ja, vanzelfsprekend. Dus in het begin zijn er natuurlijk ook dingen met de sojour misgegaan. Uh, de eerste Soyuz daar ging de parachute niet veropen. Uh, en later zijn er nog een keer uh, drie. Ik was van een auto omgekomen dat een klep niet, uh, niet sloot. bij het ontkoppelen van het ruimtestation. En daar hebben ze natuurlijk van geleerd. Dus uh, vandaar dat ze reserveparachutes hebben, dat ze allemaal ruimte krijgen. Uh, maar ja, hij heeft een uh, heel goed imago. Het is een uh, erg veilig ruimteschip met een hoop reservesystemen. Ja, u zegt het al. De kinderziektes zijn eruit. U voelde zich er veilig in? Absoluut, ja. T, uh, niet comfortabel, want het is erg krap. Uh, maar uh, absoluut veilig, ja. Er zijn een heleboel noodsystemen. En, en weer reservesystemen van noodsystemen. Uh, dus wat dat betreft uh, stap ik daar met een gerust hart in. Ja, en, en zo dadelijk, als de Space Shuttle definitief uit de roulatie gaat, het enige vervoermiddel naar het internationale ruimtestation. Ja, dat klopt, ja. De Shuttle, die uh, ja, nog twee gaande. En dan, uh, dan houdt het op. En dat betekent inderdaad dat, uh, dat ook alle Amerikanen, Canadezen, Japanners, Europeanen, die allemaal met de Soyuz omhoog gaan. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder als je kijkt naar uh, de, de oorsprong ook van de Soyuz. Hè? De, de cirkel lijkt wel rond. Ze waren de eerste en ze zijn nog steeds de eerste. Uh, ja, de enige, laat ik het zo zeggen. Heerlanden. Ja, de Russen hebben een ander pad bewandeld. De Amerikanen die gaan met sprongetjes. En er zal ook wel weer natuurlijk een, een nieuw systeem komen bij de Amerikanen. Maar voorlopig hebben ze even niets. En de Russen gaan gestaag door. Die hebben honderden lanceringen met een hele betrouwbare raket. En uh, ja. Uh, in dit, geval, in dit geval is het uh, een internationale samenwerking. Dus vreemd is het niet, want we gaan al heel lang met, uh, met internationale bemanningen mm -hmm. met de Soyuz omhoog. Dus wat dat betreft gaat gewoon door. Het is alleen wel. meer. Ja, maar goed, er staat toch een Russisch stempel op. Vinden zij het ja. belangrijker? Uh, ja, het is natuurlijk ook een financiële kwestie. De Amerikanen die, uh, die zijn gestopt met de shuttle om, uh, omdat het gewoon te duur was. Het idee was natuurlijk dat het een herbruikbare uh, ruimteschip was. En het, dat was ook zo. Alleen het, het opnieuw uh, gebruiksklaarmaken kostte zoveel geld uh, dat het ja, toch, te, toch te duur bleek. Het is te groot voor waar hij eigenlijk nu voor gebruikt wordt. En, uh, ja, en de Amerikanen zijn beter af uh, om zeg maar, uh, de Russen te betalen om uh, meer sojus te bouwen. Even de geschiedenis in 12 april 1961. Toen ging Gagarin de lucht in de ruimte in als eerste mens met, de, met die Sojus. Wat betekent dat, dit 50 jarig jubileum voor de Russen? Want dat is natuurlijk een succes uit hun succestijd ook. Ja, ja. Nou, hij voedt de goede orde. Dus, uh, Gagarin ging niet met de Sojus. Die zijn pas iets, la, die zijn iets later ontwikkeld. Het was de eerste terug waren met een Wostok, ja. ja. Uh, uh, en daar ging één persoon in. En uh, ja, later zijn ze twee personen en vervolgens naar drie personen gegaan met de Soyuz. Uh, ja, er zijn natuurlijk alle primeurs in het begin. Uh, met Sputnik en dan uh, Laika, het eerste levende wezen. Hondje, en vervolgens ja. ja, dat hondje. En vervolgens uh, uh, de eerste mens, uh, eerste ruimtewandeling, de eerste twee, de eerste drie enzovoort. Dus die hadden een enorm uh, monopolie in het begin. Ja, de Amerikanen hebben daar uh, een hoop geld in gestopt en hebben uiteindelijk zeg maar, die race gewonnen... Naar de maand toe. Uh, en ja, op een gegeven moment, toen de Koude Wolf voorbij was, toen dachten ze van nou laten we maar eens gaan samenwerken. En dat doen we nu met z'n allen in het internationaal Ruimtestation, waar ook Nederland aan meedoet, in de, zeg maar als onderdeel van de, van de ESA, en de meneer... Europese Ruimteorganisatie. Ja. Meneer amerikaans bent u al helemaal fit? Want u mag ook weer, hè? Uh, ja, ik ga de, eind november uh, mm -hmm. ook weer omhoog en tegenwoordig gaan we allemaal voor een half jaar het ruimtestation, want uh, dus we gaan dus alleen nog maar soyuz raketten vier per jaar ondertussen, uh, En uh, telkens met drie, uh, drie ruimtevaders en die zijn allemaal een half jaar boven. En u bent fit helemaal? Uh, voor zover ik weet wel, ja. ja, want dat, ja. Hoe, hoe, hoe bruidt u zich hierop voor? Nu al, lijkt me. Uh, nou ja, het zijn uh, hele lange trainingen. Jarenlang ben je natuurlijk uh, overal op de wereld bezig... Uh, om de ruimtestation onder de knie te krijgen. Want het is flink groot geworden. Het is uh, twee keer zo groot als toen ik uh, de eerste keer was. Uh, er zijn nu ook uh, Europese modules. Uh, uh, ons eigen Columbus laboratorium. Japanse modules. Uh, er zitten heel veel uh, extra modules aan. De Russen komen nog met extra zaken. Dus het is, het is uh, redelijk complex. En dat betekent dat je overal ter wereld... Uh, ja, die trainingen krijgt, oefent op die verschillende onderdelen. Ja. En uh, dat, is, dat is boeiend. Uh, ja. En het, uh, ja, uiteindelijk uh, moet je dat allemaal weer gaan uitvoeren als je een half jaar boven bent. Ja. November uh, mag u. Uh, zit het nog in dat u eerder gaat? Het kan uh, nog wel eens veranderen. Wel, ja. Theoretisch wel, want alle mensen, alle astronauten, die zijn tegelijkertijd uh, ook reserve voor een vlucht een half jaar eerder. Uh, dus 10 juni gaat er weer een uh, Soyuz omhoog, uh, waar ik dus reserve ben. Dan ben ik ook in Kazachstan, en mocht mijn collega zich uh, onverhoopt zijn been breken, dan uh, vragen ze mij om in te stappen. Uh, maar in principe ga ik dus eind november, ja. Nou, dan blijven we maar contact houden, Nick voor de zekerheid. Goed. We bellen weer, en Prima. succes met de training. Bedankt. 9 minuten voor 9 is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal Internet. Een platform dat mensen dichter bij elkaar brengt. Zo heet dat dan. Contact met familieleden over zee, met vrienden overal. Maar het kan ook op andere manieren effectief zijn. Bijvoorbeeld bij het bundelen van krachten van consumenten. En dat gebeurt volop in Amerika. Iedere ochtend als ik inlog op mijn e-mail... dan zitten daar sowieso een handvol e-mails bij... You van uh, bedrijven als Groupon... AOL's Wow en Living Social. Even een voorbeeld erbij pakken. Kijk, hier vandaag bijvoorbeeld... ja Dit is dan misschien niet voor mij, maar uh, een Botox-behandeling voor de halve prijs. Normaal gesproken 300 dollar, nu dus slechts 150. Zomaar een voorbeeld, maar iedere dag opnieuw een handvol aanbiedingen. Hoe doen ze dat? Nou, kregen rondleiding bij uh, een van die bedrijven, Living Social, hier in Washington D.C. Hun woordvoerder Maura Griffin nam op sleeptouw. Het is eigenlijk een, uh, een heel oud gebouw met bakstenen en uh, houten balkenplafond. Het ziet er schitterend uit. Maar dan in het midden heb je witte schotten, de klassieke cubicles, maar dan toch een beetje half open. En dan in het midden in één keer een opblaasbare haai. So that is a whale. Oh, dat is een all... Yes. Uh, so every day we offer fantastic deals in more than 250 markets all around the world. And if that deal does really, really well, we say it wailed. De zoektocht naar de walvis, zegt ze. We zijn allemaal op zoek naar de walvis, want dat betekent dat er een enorm goede deal is uitgerold voor onze cliënten. Het ziet er toch wat roofdierachtig uit. Kunt u dus een voorbeeld geven van wat voor aanbiedingen u zoal uh, heeft? Certainly, we have great offers for everything from restaurants, spas, different activities and uh, museums here in DC. We recently ran a deal for skydiving, incredibly popular. More than <laughs> 3000 people signed up to skydive and the best part is, the majority of those people did not wake up that morning thinking, I'm going to skydive today. Ja, dat is, het, uh, dat is de truc, zou je kunnen zeggen. Uh, je gaat... Uh, je 's ochtends bij Living Social. Je krijgt de aanbieding in, in, in je e-mail en dan staat er uh, je kunt vandaag gaan skydiven voor een bepaald bedrag. Nou, niemand wordt wakker ochtends met van ik ga eens uit een vliegtuig springen, maar dat is dus het gevolg van hoe Living Social werkt. En hoe werkt het dan achter de schermen? We zijn hier achter de schermen. Hoe, hoe gaat dat dan? Wat is het voordeel voor u? Our job is to make sure our members are happy and make sure our merchants are happy. So how do we do that? We work directly with merchants all around the world. We've got salespeople in every single market who know those those markets really, really well and can work with those businesses to craft the, the best unique deals possible that are going to entice those members to come in and experience uh, what they have to offer. Ja, dus ze werken samen met aan de ene kant de aanbieders van allerlei producten en aan de andere kant dus de klanten. You know, we're really solving a couple of problems out there that are just universal. From a consumer perspective, we all want to find what's the cool, new, unique thing that I can do in my neighborhood. And from a business perspective, you always want to entice new people into your your doors and make them really loyal customers. And internet provides that service. That's exactly it. Uh, from a merchant perspective, this is a brand new market. Marketing tool that has no money for them. They get featured. They get new people through their door. If they provide a great experience, they're going to have loyal customers for a long time. Dus het internet haalt een bepaalde barrière weg, zegt ze. Want aan de ene kant heb je de aanbieders die makkelijk nu via allerlei sociale media en internet hun producten kunnen aanbieden. En aan de andere kant heb je de klanten die kunnen profiteren van, van grote kortingen. We hire about zes mensen per dag over de wereld om ons te helpen die consumenten en bedrijven weer together. te ja, brengen. Dat is dus dan toch een beetje het succes van bedrijven zoals Living Social. Dat ze aan de ene kant profiteren van consumenten die, die natuurlijk uit zijn op een koopje. Maar aan de andere kant misschien ook wel geholpen door de recessie. Bijvoorbeeld restaurants die liever een voor de helft van de prijs gevulde tafel hebben dan een lege tafel. En dat succes vertaalt zich in het personeel dat hier wordt aangenomen. Zes nieuwe mensen per dag. Het succes dankzij internet. Een bijdrage van correspondent Rondinker. Na negen uur hebben we het over de nieuwe president van Haiti, Sweet Mickey, is het geworden. Hans Jaap Melissen van de wereldomroep kent hem, was uh, na de aardbeving in Haiti en schreef er ook een boek over. We spreken hem straks. En we spreken met een berger over het bergen van de wrakstukken. van die Air France. Um... Airbus. Die is gevonden de brokstukken daarvan in de Atlantische Oceaan. Daarvan daarin ook nog stoffelijke resten van de passagiers. Met hem bespreken we de mogelijkheden om die wrakstukken boven water te halen. aan het uitgeprocedeerd.